สี่สิบสามที่สวนสัตว์ในเดียร์เ t ย์นสวนสัตว์อยู่ที่นั่นที่นั่น Daar is de dierentuin. Girafje, je bent d a a Daar zijn de giraffen. Daar zijn de giraffen. Mee, waar ben je? Waar zijn de beren? Waar zijn de beren? Chang, waar ben je? Waar zijn de olifanten? Waar zijn de olifanten? Mooi uithi naai. Waar zijn de slangen? Waar zijn de slangen? Sing to uithi naai. Waar zijn de leeuwen? Waar zijn de leeuwen? Di Chan heeft een camera. Ik heb een fototoestel. Ik heb een fototoestel. Dichen h e e een c i h a d e n camera. d h e e f t een camera. d m e r a i c n d e n t e a d i e n t i c h e n h e e t een c r i c e n d e n camera. i c h e n h e e een c i d e n camera. d i e n c h a n d i a m d e n a t t e r i c h i n d e n h a a r a i c n d e n a t t e r i c e n h a a r a i c n d e n a t t e r i c e n n c a m i n h e i n heeft een c a Waar zijn de pinguïns? Waar zijn de pinguïns? Jing Joe, hoe? Waar zijn de kangeroes? Waar zijn de kangeroes? Raad, t hoe? Waar zijn de neushoorns? Waar zijn de neushoorns? Harnas, hoe? Waar is het toilet? Waar is het toilet? Mee rans cafee jeu drong nan. Daar is een café. Daar is een café. Mee rans ahaan jeu drong nan. Daar is een restaurant. Daar is een restaurant. Oud jeu tien. Waar zijn de kamelen? Gorilla en Maari, h o Waar zijn de gorillas en de zebras? Waar zijn de gorillas en de zebras? Sier en jorakhe, hoe? Waar zijn de tijgers en de krokodilen? Waar zijn de tijgers en de krokodilen?